12 uur. Dit is Liselot Thomasen met het NOS-journaal. Het dodental bij de gijzeling op een universiteit in Kenia is opgelopen tot zeker 14. Tientallen mensen raakten gewond. Gewapende mannen vielen de universiteit in de stad Karisa aan. Het leger van Kenia heeft de universiteit omsingeld en is een bevrijdingsactie begonnen. De situatie zou nog altijd niet onder controle zijn. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is inmiddels opgeëist door de islamitische terreurorganisatie Al-Shabaab. De politie heeft vanochtend actie gevoerd met een langzaam aanactie op de snelweg, op de A12 van Den Haag. Naar Reewijk reden zo'n 60 politiewagens met 60 kilometer per uur. Daardoor ontstonden files. De politiebonden willen dat minister van der Steur uiterlijk maandag 13 april met een beter loonbod komt, anders volgen hardere acties. In de jemenitische havenstad Aden is een enorme chaos ontstaan nadat Houthi-rebellen het centrum van de stad hadden bereikt. Delen van de stad zijn ze nog aanwezig, maar het lijkt erop dat een deel zich terugtrekt na luchtaanvallen van de coalitie van landen van de Arabische Liga. Aden is een bolwerk van de verdreven president Hadi. Aanhangers van Hadi hebben dagenlang geprobeerd de Houthi-rebellen tegen te houden. Nu zijn veel inwoners van de stad op de vlucht geslagen. Het Rode Kruis is op zoek naar 2000 nieuwe vrijwilligers voor de EHBO-posten op grote evenementen komende zomer. Het gaat onder meer om de start van de Tour de France in Utrecht en Seel in Amsterdam. Bij sommige evenementen worden honderden vrijwillige hulpverleners per dag ingezet. De Rode Kruis begint nu met werven om straks niet het risico te lopen dat er niet genoeg mensen zijn. Het weer geregeld zon. Er trekken ook enkele buien over het land. De buiigheid neemt vanmiddag wel geleidelijk af. Het wordt een graad of 9. Morgen bewolkt en regen. Noorden en oosten blijven droog met nu en dan zon. Het wordt dan opnieuw ongeveer 9 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie.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 van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Nou, ik hoorde dat de politie langzaamaan actie begonnen is. Computer hier in de studio ook. Uit te branden, dat ding. Maar goed. Heb je wel alles in orde gekregen? Nee. Oh nee? Oké. Oh, jee. Nou, mensen, dat belooft wat. Ja, dat belooft wat, hè? Eet smakelijk trouwens. En, ja, nou, eet goedemiddag. Smakelijk. En goedemiddag. Nou, in ieder geval de zon schijnt. Het ziet er een beetje vrolijk uit. De wind is nog wel erg koud. Maar goed, maak nou wel alweer. Ja. ja, dat dan weer wel. Ja, we zijn er weer. Ja, we gaan niet klagen hoor. Nee. Nee. Waarom nee. niet? Nou, we hebben mijn we hebben alweer af genoeg zitten klagen de afgelopen twee minuten. Oh ja. <laughs> oh, dan mag je niet eens verklagen. Nee, doen we, doen we de luisteraars niet aan. Ah. We gaan er een uh, heel gezellig en vrolijk programma van wow, maken wat mij betreft. Wow, wow, wow. Zo? Nou. Um, ja, nou ja, oké. Okay. Jij zegt het. Dus dan zal ik het maar doen. Ja, natuurlijk, jongen. kun je oh, het schelen. Nou, ja. We hebben straks om half twee en half één en half twee hebben we het We hebben natuurlijk ook nog uh, de vrijwilligers -fac van de week deze vandaag. Ja, wel. En uh, nou ja, wat er verder allemaal nog zo te tafel komt hè, vandaag. We zien het wel, jongen. Als die computer uh, iets doet, dan uh, misschien nog wel een 3 1 Je mm. weet maar nooit. Hoewel, hoef ik er vandaag eigenlijk niet te doen, want die, die, die, die, die van de meer komt straks ook weer met een 3 1 Hoef ik raak, het ga te doen vandaag. Ik kan het ook 6 in 2 gaan noemen, heb je weer wat nieuws? Ja, 6 in 2. Ja, dat ja. kan ook. Een nieuw item. Ja, 6 in 2. <laughs> <laughs> nou ja. Zal ik maar een paardje opzetten dan? Heb je wat meegenomen of moeten we zelf zingen vandaag? Ja, je moet zelf zingen. Oké, okay, nou ik vind het best hoor. Oh, okay. Het wordt dan een hoog Jantjes gehalten. Ja. In Hear Music. Met uh, daarvoor nog. Abba, The Name of the Game. En uh, daarvoor dan weer iets heel anders. Of nee, ik daarvoor daartussenin? Wat zat daar nou ook weer? Oh ja, Forever, jongen, van Alphaville. Ja, ik zou het bijna vergeten. Ja, die, die, uh, pff, uh, als je toch uh, computers hebt die niet willen, jongens, dan is het toch wel erg ernstig gesteld, hoor. Maar uh, er staat er hier eentje die, um, die werkt uh, echt op alle fronten tegen op dit moment. Ja. Uh, 3-in-1 schuif ik even naar iets later op. Want dat uh, gaat even niet. Dus uh, komt zo meteen, uh, die komt er zometeen wel aan. Als het allemaal goed gaat. En als... Het, oh, hij staat op. hey Goh, good to go. Hey. Don't you, don't you worry about it, baby. is Miss Montreal. Dat heet uh, Good to go. Jawel, dat is good to go. Ja, dan weet je dat ook weer. En wij gaan verder met uh, de script. En Who'd have thought that that I'd be here by myself Man on the wire. Now I know. Now I know I'm just a man on the wire. Oh je niet wil zoenen of dat ik vies van je ben ach hoor ik zou best aan ze willen voelen en lekker stoeien maar er zit iets in de weg je moet me niet verkeerd begrijpen ik had jou het liefst in mijn bed geloof me nou je lijkt me een echte tijger maar het is niet wat je denkt Goed. Ik heb een meisje thuis, een meisje thuis. Die zou niet willen dat ik jou niet. Ik heb een meisje thuis, een meisje thuis. Daar wil ik met een schoon geweten, een schoon geweten naartoe. Het is niet dat ik wil saboteeren. Wat jij van plan bent met mij. Kijk je uit de kleren, ik kan niet meer, ik, ik moet verstandiger zijn Ik heb een meisje thuis. meisje thuis Nu loopt ze naar de garderobe Dit zou een kans kunnen zijn Om te ontsnappen naar haar woorden Maar ze komt alweer terug en zit hier, ze is van mij Sorry lieve schat, ik heb een meisje thuis Een meisje, meisje thuis. thuis Die zou niet willen dat ik jou doe ik heb een meisje thuis, een meisje thuis En die zouden zo van weten, ja zo van weten Ik heb een meisje thuis, een meisje thuis Die zou niet willen dat ik jou doe Ik heb een meisje thuis, een meisje thuis Daar wil ik met een weten, Een schoongeweef willen doen uh. Weet je wat het is baby? Ik kan er niks aan doen Iemand was je voor Je bent te laat Sorry, je ben te laat Ja, yeah. Iemand was je voor Je bent veel te laat Je Iemand was je voor Luister, je bent veel te laat te laat Je bent veel te laat Iemand was je voor Sorry lieve oh. schat, oh. ik heb een meisje thuis Die zou niet willen wat een dilemma! Ik heb een meisje thuis, een meisje thuis! Een je hoeft het dan niet te vertellen, gek? Ja, zo, dat weet ik. Nou, onzin. Een meisje thuis. Nou, dan hoef je het dan niet te vertellen dat je met een ander meegeweest bent. Ik heb een meisje, nou, van wat? Een meisje Ga je het dan niet vertellen, thuis is je met een ander meegeweest geweest bent? Ga je het er niet zeggen van. Nou, schat, ik ben vandaag met een ander weg geweest. Hoor. Nou, dat is toch eerlijk? Ja, maar dan moet ze er wel tegen kunnen. Ja, ja. ja, dat is dan weer een probleem natuurlijk. Dat zijn er wel Pieter, tegen me beter een klap in je gezicht van de waarheid... dan de trap in je rug van een leugen. Ach, mijn god. Nou, dames en heren, we hebben weer een poëet in de studio. Ja. <coughs> ja. Goh, waar, waar heb je die vandaag gedoken? Stond die op internet? Of? Uh... <laughs> Ik weet het niet meer. Uh, nou ja, hij klonk wel goed. Hoe klonk je ook weer, zeg nog eens? Vond het wel mooi, trouwens. Beter een klap in je gezicht van ja. de waarheid... dan oh. een trap in je rug van een leugen. Ah, oh, dames en heren. Ja, maar de het is spreuk... toch zo. Als iemand echt altijd zo eerlijk tegen je is, dan ken je spreuk er wat mee. En dan, ja, dan kan je iemand tenminste wel vertrouwen. Spreuk van de dag. Nou, ja. ja. Ja, spreuk van de dag. Ja. Um, zullen we het nieuws maar doen dan? Uh, laten we het maar gaan doen. Ik ja. heb net eventjes heel goed uh, de cartridge ge gehusseld. Want het andere was niet te lezen. Dus oh. nu kan ik het weer voorlezen. Ui, zonder uh, bril hoop ik. Zonder bril? Ben ik vergeten? Als ja, moet je slinger op ja, in, even in, de, in, de, in de, de, de, de grote, grote kro krocht. krocht. Ja. Um, uh, um, oh ja, ja. Dan, moet ik, dan moet ik natuurlijk iets gaan opstarten. Oh ja, dat is dit. Komt-ie. Voor Zandvoort en de regio. Hier is Dolly Tempierik met het regio-nieuws. En het regio-nieuws dat ik voorlees... is zo waar van 2 april 2015. Oh. Anders was het oud-nieuws geweest. Ja. Of nieuws wat nog moet gebeuren. Maar dan had ik een blauw jurkje aangehad. Goed. De hoge weg is bijna klaar. De afgelopen periode is flink doorgewerkt aan de hoge weg. Door het nieuwe asfalt ziet de weg er al strak uit. Nu komen er nog putten en wordt de beleiding aangebracht. Uiterlijk vrijdagmiddag 3 april is de hoge weg weer bereikbaar. En omdat de medewerkers van Dura vermeer beseffen dat het voor de buurtbewoners een ingrijpende periode is geweest, willen zij de bewoners bedanken voor hun begrip. Deur aan deur hebben ze paaseitjes uitgedeeld en wensten ze de bewoners een vrolijk Pasen. Na de paasdagen gaat de klus verder in de Koninginnenweg. Ook in deze straat wordt de riolering vervangen waarna het wegdek opnieuw wordt ingericht. Oh, ik zit op het piepje te wachten. Doe je nou weer geen... Moet je wel van tevoren even bespreken hè, of je wel of geen piepje doet. We doen een piepje. We doen wel een piepje? Dan wacht ik steeds op jouw piepje voordat ik verder ga. Goed, volgende bericht. Een 68-jarige man uit Haarlem is gisteren in alle vroegte overleden... bij een woningbrand. Een 46-jarige verwarde man werd aangehouden... maar later weer vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat er geen sprake was van een misdrijf. Rond half drie werd de brand aan het Leidseplein ontdekt... en bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al fel uit de achterkant van de woning. Een jongen is woensdag aan het einde van de middag... van een trap gevallen in het winkelcentrum van Schalkwijk. De jongen was op de trap aan het spelen en viel enkele meters naar beneden... Ambulancemedewerkers rukten uit om te helpen en ook de traumahelikopter werd opgeroepen... maar die heeft even later rechtsomkeerd kunnen maken. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en de winkel is tijdelijk gesloten geweest. Dinsdagmiddag zijn drie mannen aangehouden op verdenking van mishandeling van een 22-jarige man uit Zandvoort... De man is om onbekende redenen mishandeld in een woning aan het Kerkplein. Hij is met diverse verwondingen op het lichaam naar het ziekenhuis overgebracht. De verdachten zijn twee mannen van 21 jaar uit Hoofddorp en Zandvoort... en een 22-jarige vrouw uit Haarlem. De politie onderzoekt de toedracht van de mishandeling... en vraagt getuigen contact op te nemen via 0900 8844. De ruzie tussen glazenwassers uit Zuid-Kennemerland en een Zaans bedrijf dreigt flink uit de hand te lopen. Na een paar dreigende situaties zijn de lappers nu met elkaar in overleg, maar die gesprekken lopen steeds stuk. De ramenlappers uit Haarlem en wijde omgeving vinden dat de Zaankanters hun klanten afpikken. Zelf werken ze volgens onderlinge afspraken met eigen wijken. En of dat nou volgens de wet is of niet, in de praktijk werkt het al jaren goed. Volgens de glazenwassers uit Zuid-Kennemerland gaan de Zaankanters ongewenst bij klanten aan de deur staan. Zeggen ze dat de vorige glazenwasser failliet is en dat ze de dienst hebben overgenomen. Sindsdien zijn de glazenwassers met elkaar in gesprek, maar een oplossing is er nog niet, waardoor de spanning weer oploopt. Een deel zou willen blijven praten, terwijl anderen juist de confrontatie met de groep uit Zuid-Dam aan, Zuid aan willen gaan. De politie zegt op dit moment niet veel te kunnen doen. Als er iets gebeurt of als er aangifte gedaan wordt van bedreiging, kan de politie pas ingrijpen. Tot zover het regionale nieuws van vandaag. Weer of geen weer, zomer of hardje winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt. Het wordt een vrij mooie dag met geregeld zonneschijn. Het blijft droog en de vrij krachtige en aan zee krachtige tot harde noordwestenwind neemt geleidelijk in kracht af. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 8 tot 9 graden. Vanavond zijn er enkele opklaringen en komende nacht neemt geleidelijk de bewolking weer toe. Het blijft droog en bij een overwegend matige van noordwest naar zuidwest draaiende wind daalt de temperatuur naar 2 tot 3 graden. Morgen, goede vrijdag, overheerst weer de bewolking en vooral in de middag valt er wat lichte regen en motregen. De wind waait uit het zuiden en is overwegend matig van kracht en de temperatuur stijgt wederom naar 8 tot 9 graden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Heet het woord heet de dame en het nummer heet September Fields. En dat is een nieuwe plaat. En het klinkt lekker oud, dat ook weer, maar wel. Goed, eens even kijken of het allemaal lukt zoals het lukken moet. Ja, raar, hij doet het. 3 in 1. Vandaag met Anita Weijer. Rain in your heart Someone has heard you Torn you apart Am I unwise To open up your eyes To love me Let it be like they said it would be We love and you girl And you love and me Am I wise to open up your eyes to love? They do am I at one? Met achter volgens Run to Me. En uh, verder natuurlijk dan ook nog uh, het fantastische Alternative Way. En uh, um, why tell me why? Ja, dat was het. Ongeveer zo. Het is vandaag donderdag. Het is vandaag 2 april. Morgen is het natuurlijk goede vrijdag. Hè? Dat weten we ook allemaal. Morgen goede vrijdag is. En dan uh, ja, morgen vanaf uh, 9 uur. Hoort u bij CFM helemaal live de Matthäus Passion? Die wordt helemaal live uitgezonden. Eerst een uitleg van 8 tot 9 en dan van 9 tot 12. In zijn volledige uitvoering de Matthäus Passion van Johan Sebastian Bach. En morgenmiddag, dan is het weer Zandvoort draai door. Vanaf 5 tot 7. En uh, dat is ook leuk, want daar hebben wij dan Rapalje. En die geven morgenavond een concert in de lichtfabriek in Haarlem. En ook dat wordt live uitgezonden door CFM. Maar we hebben ze dus natuurlijk eerst in de studio van 5 tot 7. En uh, ze gaan ook live spelen in de studio. Dus dat wordt, uh, dat wordt gezellig. Morgen. Ja. Wordt heel gezellig. Goed. Het is, uh, even kijken. Het is acht minuten voor 1 uh, voor bijna. En uh, ik ga gewoon even de nieuwe single van Boudewijn te draaien. Witte muur. Ja. Gouwde gevuld stond op een tegel aan de wand. Maar niets is er zo snel weer leeg als diezelfde kinderhand. Toen was ik jong en stak nieuwsgierig mijn hand in het gele vuur. Ah, hoe witter een kun je vinden in een witte buur. Op weg naar Baden-Dijn leek van jeugdige ongemak. Dwaarst de tuin van Kampert, monk en brak niets nut gekleed in zwart en grijs, dolend in ver obscuur, ah, hoeveel kleuren. Dat heet derhalve Halve Witte Muur. En dat was de single. De, de LP of de, het album komt ook op vinyl uit trouwens. Dat we dat nog even weten. Ja want alles komt weer op vinyl uit. Hè. Alle goede platen komen weer op vinyl uit. Ja dat u dat even weet. Die cd dat is uh, verleden tijd hoor. Dat kun je vergeten. Maar uh, de vinyl is weer helemaal hot. En zo. Dus uh, hij komt op, ook, ook op, uit. op 17 april gaat dat gebeuren. V uh, vandaag, of uh, morgen dus over twee weken. Dan uh, gaat het gebeuren, dan komt het nieuwe album van Bauderwein dus uit. Nou, nog eentje voor het nieuws. En uh, dat is een liedje van George Ezra. en uh, Dat heet Bloodstream. Nee, Ed Sheeran, dat zit ik nou te klungelen. Ed Sheeran natuurlijk, en dat heet Bloodstream. Esser, kom je daar naar benen, gek Niet zo Ed Sheeran Bloodstreet I've been spending now for time Couple women by my side I got sinning on my mind Sipping on red wine I've been sitting here for ages Ripping out pages How to get so faded How to get so faded Oh, no, no, don't leave me lonely now If you love me, how'd you never love me?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 Another one I'll be feeling this tomorrow Lord forgive me for the things I've done I was never meant to hurt no one I saw so scars upon a broken heart a Oh no no don't leave me lonely now If you love me how'd you never